Het Nederlands elftal heeft zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales op het WK in Zuid-Afrika. Oranje versloeg vanmiddag Japan met 1-0 door een doelpunt van Wesley Sneijder. Door de 2-1-overwinning vanavond van Denemarken op Cameroen is Oranje nu al zeker van de tweede plaats in groep E. Donderdag zijn de laatste wedstrijden in deze groep. Nederland is bij een gelijk spel tegen Cameroen groepswinnaar. Cameroen is door de nederlaag tegen de Denen uitgeschakeld op het WK.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 Het geweld in Afghanistan is in de eerste vier maanden van dit jaar opvallend toegenomen. Dat staat in een VN-rapport. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is alleen al het aantal aanslagen met bermbommen bijna verdubbeld. Eerder deze week sprak het Amerikaanse ministerie van Defensie nog van een zekere vooruitgang in Afghanistan. De Italiaanse politie heeft in Turijn 70.000 bolletjes mozzarella in beslag genomen. Er waren klachten dat de witte kaasjes blauw verkleurden zodra de verpakking open was. De mozzarella was in Duitsland gemaakt. Laboratoriumonderzoek moet de oorzaak van de verkleuring uitwijzen. Voor zover bekend is er niemand van de kaas ziek geworden. Het weer. Vannacht nog een bui en koelt het af naar een graad of 10. Overdagperiode met zon, maar ook kans op een bui en 17 graden. Dit was het NOS show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort, zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu Nightwalk. Fuck the neighbors, pump up your stereo. N.W. Nightwalk, the on-air dance show. Dance for it, FM. Radio Mario Zandvoort.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 Goedenavond, welkom en leuk dat je erbij bent. We zijn beland in de aflevering van de CFM's Nightwalk. Dat betekent een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort... Zoals je voor ons gewend bent, Showbiz Nieuws, The Party Update, Nightwalk 10 en vanaf 12 uur nog in onze eigen Resident DJ ook een uur lang live op de radio. Maar hier is natuurlijk lekkere muziek als opening. De weekly hot shot van afgelopen week op Dance for the Web. Mark Knight, Devil Walking, de plaat die in de 10 staat uh, van de Beatboard uh, downloadlijst van afgelopen week. En ook onderweg die laatste scheen van Sheryl Cole, met Will I Am met 3 words. Dat nu op Zierraam Zandpak en natuurlijk op deze met die zonnecronade. Welkom. Leuk dat je erbij bent. They just De zet van zon. Op je radio, het beste van dance en RB in de mix. In het blokje van drie horen wij als eerste Mark Knight met Devil Walking. Daarachteraan Cheryl Cole, future will I am met 3 words. En daarachteraan die plaat van de Janne met Diana. De volgende plaat, hij stond onder de tipperaar en hij wordt echt overal helemaal grijs gedraaid. Het is Travis McCoy. Bruno Mars met Billionaire. En zometeen gaan we eens even kijken of we nog een beetje leuke showbiz nieuwtjes hebben. Dat zometeen, maar eerst Bruno Mars en Travis McCoy met Billionaire. I wanna be a billionaire, so fucking bad. By all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine.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 De klassische plaats van uh, Travis, Travis McCoy samen met, uh, met Bruno Mars met uh, Billionaire. Billionaire. Nederlands gewoon vrij vertaald, Millionaire. Dus het valt allemaal best mee. Maar de man uit New York doet het erg goed. Uh. Voor mij is het, het is de eerste grote hitte uh. buiten de grenzen van New York. Buiten. Uh, ja. Over de hele wereld. Laten we het daar gewoon op houden. Zie je hem zo, want het is even tijd voor niet heel Under. NW Nightwalks, show facts. Amy Winehouse heeft niet alleen haar sigaretten, maar ook haar drankfles aan de kant gezet. Volgens de overtuigen heeft haar nieuwe vriend Rack Travis een erg goede invloed op de zangeres. Aan de zand vertelt de insiders, is totaal ongedraaid. Ze zijn maar vorige week nog dat ze gelukkig is dan dat ze ooit is geweest. Amy en Rack werden deze week gespot in de Amy's favoriete club Jazz After Dark in Soho. In plaats van zich te buiten te gaan aan de vodka super bestelde Amy-curve non-alcohol. De Virgin Mary's. De heeft een nieuw persoon van haar gemaakt en volgens. Uh, vertelt voor ooggetuigen. Hij is een heer en heeft een goede invloed op haar. Amy is zo dankbaar. En is, uh, ze is helemaal compleet veranderd door. Uh, nieuwe lover, Rack Travers. Dus misschien komt het nog een beetje goed met Amy Winehouse. In het voor van de vader weer een beetje gerustgesteld. Het ging natuurlijk de slechte kant op met de dame. Uh, die Katie Perry's nieuwe video van California Girls al voorbij heeft zien komen. Zal ongetwijfeld gezien hebben dat de zangeres in de clip een gebakjes bikini in een superkort spijkerbroekje draagt. Goed nieuws voor wie je net zo bij wil lopen als Katy. Ook al is de gebakje bikini dan niet in de winkel van maar de superkorte jeans die worden uitgebracht door diesel nog geen reclame maken dus uh, diesel dat gaat in, in je auto laten we het daarop houden de de vijf van california Girls in carry over uh, Daisy Duke with the bikini on top. Daisy Duke is de Amerikaanse benaming voor de superkorte jeans. Die is afgeleid door het sexy personage Daisy Duke uit de serie Dukes of Hazard. Ze liep namelijk altijd in zo'n weinig rooende outfit. In de clip heeft Katie niet zomaar een afgeknipte spijkbroek aan, maar een special speciaal voor haar ontworpen paar. En uh, Diesel heeft die voor haar gemaakt. En uh, wat erg gaaf is, ze de zangeres tegenover MTV. In de video is het misschien niet zo duidelijk te zien, maar Katie's superkorte spijkbroek is, bedekt met zeven kleine Swarovski-kristalletjes. Swarovski deze versie is niet te koop, maar voor het voor Katie ontworpen model wordt zonder kristallen binnenkort door Diesel op de markt gebracht. Dus uh, je denkt van, dat vind ik nou een leuke outfit. Die moet je maar even in de gaten houden. En daar zal die dan tussen zitten. Alleen dan zonder die uh, Swarovski-kristallen. Wesley Schneider ondergaat na geen jaarwoord aan Jolanta op 7 juli een naamsverandering. In de story legt er 25 jaar de 25-jarige net uit. Wesley gaat ook Snijder Kabau heten. Hij wil straks niet de enige in ons gezin zijn die enkel Snijder heeft met uh, zijn achternaam. Jolanta laat weten dat zij ook een Spaanse traditie wil voortzetten. In Spanje is het namelijk normaal dat de kinderen zowel de naam van de vader als van de moeder dragen. Jolanta die geboren is op die pizza laat de naam van haar moeder vallen. Daarbij gaat zowel Wesley als Jolanta naar hun bruiloft als Snijder Kabau door het leven. Ja. Tegenwoordig kan het. Ik bedoel, als je gaat trouwen, je kan ook gewoon de naam van je vrouw aannemen. Je kan ze allebei aannemen. Tegenwoordig alles mogen misschien een ideetje als je binnenkort gaat trouwen. En Paris Hilton doet het met een discobaas. Ook al twitterde Paris Hilton beginnen ze nog hoe geweldig ze het wel niet vinden om single te zijn. hotel erpgenomen alweer een nieuwe vent op de kop hebben getikt. 0 je zou het momenteel doen met Cy White. Baas van meerdere nachtclubs in Las Vegas. Volgens website TMZ.com zijn Paris en Cy al zeker sinds een maand een setje. Als het waar is... dan zou dat betekenen dat Hilton al die tweets over hoe geweldig het is om simpel te zijn helemaal uit haar duim gezogen heeft? Sinds Paris en Doug Reinhardt in maart uit elkaar gegaan zijn, houden de liefdeprikkelingen van de slanke mondiers de Amerikaanse Gossip Media volop bezig. In april zou ze al met haar voormalige verloofde Jason Shaw gespot zijn. En in mei meid loopt bericht op dat Paris het met iemand uit de reality-serie Jersey Shore zou doen. Maar dat ontkenden ze later allemaal. Dus, ja, het is een bezig bij en uh, ja meestal met die popter single zijn nou weinig kans kan ik je vertellen 9 van de 10 echt in Amerika Ben in Amerika dan die, die gaan trouwen die we elkaar 9 van de 10 keer gewoon op de set tijdens een film of tijdens een, een serie leren kennen zie antwoord terug naar de muziek hier op de radio the most back to back walk Party update. De party update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. En nou als eerste hadden we natuurlijk vandaag Dirty Dutch vs. The Worlds op Almere Strand. En natuurlijk, waar ligt dat? In Almere, natuurlijk. En het was een uh, groot feest. Het uh, is allemaal begonnen vanochtend om 11 uur. Met natuurlijk Chucky, Sonny James, David Cueta, Jack, waren dus. City Samson, Dennis Ferreira, nou, noem eens op uh, Daniel Sanchez, Joris Vorm. De Flexicon waren aanwezig, flinke namen. Quintino, Mitch Crown, uh, gewoon echt... Veel op te noemen. Dat was uh, allemaal vandaag uh, op het strand uh, in Almere. Dirty Dutch versus the World. En ook hadden we vandaag, uh, in, uh, waar was dat, in Broek op Langedijk. Hadden we vandaag uh, Indian Summer Festival. En dat is allemaal, uh, ja, het is allemaal voorbij. Dat was uh, allemaal Bluff, voetbal, b voetbal, direct, Ilse de Lange, Wipneus en Pim de Dijk, UB40, Bjornwolf, Don Diablo, Federal Grand, House Michael De Hey, Marco V, Felix de Housecat, Tony Cha Cha, Beggy Begovic, Eric E, True House Music, Lucian Ford, Jean, nou gewoon echt veel om op te noemen, maar ja, het is allemaal al voorbij. Het duurde allemaal tot pak een beetje 11 uur, dat was uh, Indian Summer Festival in Broek op Langendijk. In het recreatiegebied, geesten, uh, maar uh, ja, dat moeilijke ding. Uh, we gaan eens even kijken wat er allemaal gewoon vanavond nog gaat te, uh, gebeuren. Wat er al begonnen is, natuurlijk, maar uh, waar je vannacht nog uh, naartoe kon gaan en eventjes helemaal uit je boeken gaan. Nou, beginnen we beginnen altijd natuurlijk even met Framebusters in Escape in Amsterdam. Dat is met Raimundo, Marcella, Stephen K. MC is dan steeds zo'n Electric at the Loose hebben. Electric at the Lux hebben. Dat dus dat vanavond in Escape Framebusters. Met onze zand de in de Heineken Musical uh, Chesto. De Kaleidoscope de World Tour in de Heineken Musical. Intré. 47,50. Niet mis. Ja, voor een DJ die gemiddeld 12 vanaf 10 euro per uur vraagt. Dan, he. Uh, voor, voor een setje draaien. Maar dit is dan de hele nacht van uh, 10 tot 5 uh, Chesto. En uh, ja, waar zal waarschijnlijk natuurlijk wel weer allemaal verrassingsgasten meenemen. Maar meestal weet ik altijd een beetje van tevoren dat zijn, maar ik heb dit keer niet, uh, nee, ik heb me niet echt zo in verdiept. Uh, mooi weer en uh, hè, andere bezigheden, strandje en zo. Je weet het wel. Vanavond in Hotel Arena hebben we swing beat en uh, dat is uh, gewoon. Uh, Mixmaster J, en uh, die maakte een uh, lekker feestje van, dus zeker de moeite waard om daar eventjes langs te gaan. Vanavond in Jimmy Woo hebben we Woo Warriors en dat is Brum uh, L. Ray en Johnny Guetta Jimmy Woo, Woo Warriors ja, misschien is het leuk, is ongeveer fantastisch, ik moet je eerlijk bekennen het is niet mijn zaak, het is niet mijn tent ik moet het zo zeggen, mijn zaak klinkt weer zoals ik een eigenaar ben, het is niet mijn tent het is, nee, ik weet niet, dat ligt we niet zo vanavond in de Panama, hebben we al Fishal Pleasure Island afterparty. En dat is met uh, Admission, Frederick Abbas, Joita Vita, Cozy, Mike S, Rico, Favela en de Funky Bastards. Dat is vanavond in de Panama. Official Pleasure Island afterparty. En dat uh, ja, volgens mij hadden ze op het Java-eiland uh, een feestje. En dat, ja, op het Java-eiland hadden ze vandaag uh, het feestje Pleasure Island. En uh, in de Panama is dan de, de afterparty. Voor de rest uh, moet ik je bekennen. Ja, alle DJ's en uh, we hebben druk gedraaid op al die feesten. Dus uh, ik uh, vind even niets wat in Amsterdam... Uh, wat de moeite waard is om daar gewoon even langs te gaan. Maar dan kunnen we natuurlijk wel even kijken naar de stalker. Vanavond de stalker uh, in de krom helleboogstegen in Haarlem. Leuke tent. We hebben Pluk de Nacht. En dat is met Panic Funk, Edik en David... en Willy, Fanka en Prank. En uh, in, uh, in het andere zaaltje hebben we Mr. Blander... en Nick Simon en DJ U. Stalker. Vanavond pluk de nacht tot vijf uur in de ochtend zijn ze geopend. En zoals altijd gaan we even kijken wat er in Zandvoort te doen is. Nou, in Zandvoort heb ik nog steeds geen flyers ontvangen. Dus uh, is gewoon warm en boos. Maar we kunnen wel even kijken wat er op het strand van Bloemendaal morgenmiddag te doen is. Morgenmiddag... Uh, in uh, de beachclub vroeger hebben we nope is Dope. At the Beach, Nopes is Dope. Met Sidney Thompson, Hartwell, Fata Gonzalez, MC Team. Base Jackers, D-Rashid, Benjamin, Epster, Matmatic, Volken, Falcon, Saki. En uh, de winnaar van de DJ Contest. vanavond, nee, vanavond. Morgenmiddag vanaf uh, 2 uur. In de beachclub uh, vroeger. Morgenmiddag vanaf 4 uur. In uh, BLM 9 hebben we zoals elke week. Leuk feest met uh, morgenmiddag. Goedemorgenmiddag, Juan Sanchez, Bjorn Wolf, Juli Donatus, B2B, Frankie Rizzaro. En uh, tot 8 uur is uh, nee, tot 6 uur moet ik zeggen. Tot 6 uur is de interij helemaal gratis. Dat in uh, BLM 9 morgenmiddag. Smaakstof. En morgenmiddag in Bloomingdale. We hebben ook een leuk feestje. T.W. Steel 5th Anniversary. En uh, dat is vanaf 4 uur met uh, Chucky, Gregor uh, Salto, Afro Jack kan je daar verwachten voor de Varo Leroy Staals en nog veel en veel meer. Dat morgenmiddag vanaf 4 uur op het strand van Bloemendaal in Bloomingdale. En de laatste van morgenmiddag is Woodstock 69. Daar hebben we morgenmiddag We are E! on the beach. Welcome to the family. Met iMusic I'm Live uit Duitsland Anthony Collins uit Frankrijk. Rauwkost Live, Arjuna Schiks Live en Gideon Bowens en uh, Joe Daniel. Tot morgenmiddag vanaf uh, 3 uur in Woensdag 69 En tot zover Blokjes die er vanavond en morgenmiddag gaande zijn Dan gaan we terug naar de muziek Hier op ZFM Zandvoort En natuurlijk op dance de fm Je radio heeft zijn draai gevonden Je radio heeft zijn draai gevonden Het verschil is daar Radio Mario Zandvoort Zandvoort op ZFM I know a place Where the grass is really greener. Is something in the water?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 6.9 CFM Eye, Die Nacht is jung en ik wil was erleben Roll auf de Piste, denn ik muss mich bewegen Ich zene Top Braut und sie Mich auch, sie winkt mich zu sich rüber, verdammt ich zic aus. Diejenige da die du spielt, verrückt hat sich in Erkomst. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst. Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nicht spielen. Monster Buddy mit dem Monster blick aye. und ihr Monster Boo Boo. Gift mir den Kick, sie ist ein Monster, Monster. Monster. Dich gern ein Du musst von einem anderen Stern sein. So rung euer ja, Monster sexy, ich hab dich zum Fressen. Yeah. So scharf wie Rasier klingt, willst du mich zum Explodieren bringen? Fahr deine Kallen aus, kratz mir den Rücken auf, zeig mir doch mal deine, deine piercing. piercing Ich will ihr Shampoos-Glas nochmal nach Siko en zegt, ik sei der geilste Junge dieser Welt Doch dat wird nichts ändern, denn sie steht auf Männer. Hä, die hab ik een Monster-Buddy met een Monster-Blink. En je Monster-Booboo, gib mir den Keks, die is een Monster-Monster. Die is gefährlich, doch, ik kom niet van hier weg. Meine Sucht nach hier is einfach viel te hoog. Ik had een gaf. Drinks aan de monster Ja een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort hoor de muziek van uh, Katy Perry Future in Snoop Dogg met California Girls en daar achteraan een, uh, een plaat dat eerst hoorde, dacht ik. Uh, is die niet uh, van die uh, Amerikaan Asher, geloof ik? Asher of zo. Met uh, dat nieuwe plaatje Monster. Nee, het is, uh, is Kolscha Candela. Colcha Candela moet ik eigenlijk zeggen, want het is een Duitser. En uh, Monster heeft hij gezongen, aangezien uh, ja, in Zandvoort we toch een klein beetje hebben van de Duitsers. Dus vandaar dat ik iets had van, nou weet je wat, gaan we ook eens even een Duitse plaat draaien. Onderweg zometeen Stromae met Alor on En daarna is het tijd voor de Nightwalk 10. Wat is er deze week nu binnengekomen en wat staat er deze week op één? Er is muziek van Stromae met Alor on Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the FM. NW Nightwalk. Zet je radio in het zand. Dit is CFM Zandvoort. Alone. Alone. die travail qui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 I no.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 Als je de positie de zomerplaats van 2010 moet worden... dan uh, geef ik mijn stem graag. Uh, de meningen zijn er ook over verdeeld. Uh, maar uh, dat ga ik je zo meteen vertellen. Het is even tijd voor de, de Nightwalk-Term. Wat staat er deze week op 1 en wat is er deze week nu binnengekomen? Je gaat het allemaal nu horen. Deze week op 10. Drie plaatsen gezakt voor Dennis Ferreira met Hey Hey. Op nummer 9, Vorige week nog zes. Dus ook die plaat ligt er waarschijnlijk volgende week uit. En Grace met Celebration. Deze week nieuw binnengekomen. Op nummer 8 vinden wij Peter Lutz met The Rain. Deze week op vier. Nee, deze week op 7. Vorige week stond hij nog op vier. Peter is met Not Going Ook. Ook een plaat die langzaam... Ja, going home gaat. Hij zakt een beetje heel langzaam weg uit de lijst. Deze week op zes eveneens nieuw binnengekomen... Bob Sinclair en Sahara Fusing Shaggy met Wanna. En deze week op vijf de, de plaats van Ina met Amazing. Ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 5 vinden we die. Op nummer vier één plaatsje gezakt voor Sydney Sampson Fusing... Mitch Crown met You Can't Deny. Op nummer 3, vorige week nog twee, David Quetta... En Chris Willis met Getting Over You. Op nummer 2, de plaats. Die wekenlang op nummer 1 stond. Hij is eindelijk vanaf. Het is David Kweta, Future Kid Curry met Memories. En dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. De nieuwe nummer 1 in de Nightclub 10. Volgens vele mensen. Ik zeg dan dat het uh, stroomhei is met de Allora Maar 9 van de 10 uh, DJ's van 538, Slammen Van, Decibel, 3FM. Die zeggen allemaal dat dit een plaat is. Dat, dat is gewoon een brievenbosch van, uh, van uh, 2010. Nou ja, we moeten afwachten in Ibiza, daar gebeurt het. Daar wordt een plaat gemaakt of gekraakt. Maar in ieder geval, op dit moment uh, staat hier nummer 1, nieuw binnengekomen in de Nightwalk 10. Yolanda. Yolanda, be cool. Futuring D-Cup met We No Speak Americano. Die ga je nu horen in de Nightwalk 10. De nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. Yolanda, be cool, and you drink d cup, we know speak Americano. Tot nu, op the radio. Nightwalk Night Walk 10 is on. Come the fuck, baby, kida, bene? Si tu la parla, mi et's Americano. Quando se parla amore sotto la luna. Come da venen, cave di aidoviu. Number one. Papa l'Americano. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort worden nummer 1 uit de Nightwalk 10. Ik moet je vertellen, hij is leuk. Ik, ja, hij is grappig. Maar om nou te zeggen, de zomerplaat van 2010. Nou, als het in mij ligt niet, maar gelukkig waarschijnlijk voor jou ben ik niet degene die erover beslist... Daar ben jij natuurlijk als luisteraar onder andere verantwoordelijk voor. Wij moeten het draaien. en Misschien dat jij het wat vindt en dat jij het gaat kopen. En uiteindelijk het, wordt het dan beslist met de meeste verkoopcijfers. En eh, ja aanvragen wat dan de zomerplaats van 2010 wordt. Muziek van Yolanda. Happy cool versus uh, D-Cup met Wino Speak Americano. De nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. En dat betekent dat we weer aan het eind zijn gekomen voor het eerste uur van de Night Natuurlijk nog even muziek. Vanaf 12 uur niemand meer dan onze eigen resident DJ Mauzoon. Zo'n urenlang live in de mix op de radio. Maar voor het zover is, nog even een paar lekkere plaatjes. dacht verdachtje van Ramon Tapia. Met Disc Group. Een plaatje, een promootje wat binnen is gekomen in de, de, ja, de top 50 van uh, Beatport. Eh... Uh, heb ik heb het nog uh, op de draaitafel staan. Uh, ja, op de draaitafel. Ik heb cd-spelers en uh, platen. En, uh, ik, uh, ja, af en toe het ik toch wel bij een oud plaatje. Het kraakt af en toe een beetje. Ik moet zeggen, deze kraakt er niet zo. Het is uh, goede kwaliteit. Het is Evren, Urusoy en Cesar Uyassal met zinging in de bathtub. Terwijl, lekker zingen in de badkuip. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur... met niemand midden en onze eigen resident DJ Mouse. Een uur lang live in de mix, hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Web.